7 uur. De Radio 1 Sportschool. Dusanne Carrasso en Tom van Heck. Het is uh, 7 uur. We gaan straks naar het NOS Nieuws. Maar eerst naar Sebastian Timmerman. Want Sebastiaan, de finale bij het Keirin met Teun Milder staat op het punt het, uh... van beginnen. Ja, ik weet niet of je het op de achtergrond hoort, maar men heeft hier in het velodroom een bandje ingestart waarop een hartslag te horen is. We zien dat ook op de schermen zo, van de, zo uitslaan. Nou reken maar dat de hartslag bij Teun Mulder nu ook uh, uh, al dik, dik, dik. Nou, in de 150, 160, misschien al wel in de 180 zal zijn. En dat zal strakjes zeker het geval zijn in de sprint. Publiek gaat er allemaal bij staan. Mooi om te zien. Nokkie, nokkie, nokkie vol zit het Velodroom voor het aller, allerlaatste onderdeel van de Olympische Spelen op de wielenbaan. Op deze Spelen van Londen. De sprint bij de Keirin 6. Koninklijke heren. Zes koningen staan in de baan. als het gaat om het sprinten in de Keirin. Teun Mulder is een van hen. afkomstig uit Zuuk Epen. is die geboren. Hij is 31 jaar. misschien wel bezig. aan zijn laatste toernooi als baanwielrenner. Hij weet nog niet echt. wat hij gaat doen. na deze Olympische Spelen. of hij er nog weer een seizoen aan vastplakt. Op de Spelen was hij nooit succesvol. Beste prestatie. vier jaar geleden in Peking. vijfde met de teamsprint. Maar toen kwam hij op de keiring niet verder dan de 21ste plaats. Op WK's lukte het al wel op dit onderdeel. Wereldkampioen in Manchester in 2005. En daarna stond hij nog eens drie keer op het podium. Zijn tegenstanders zijn sterk. Een van zijn tegenstanders, de man die naast hem staat... is die kleine Azizolas, die Awang uit Maleisië. Daarnaast ook in het zwart, iets lichter zwart dan dat van Awang... staat Simon van Veldhoven uit Nieuw-Zeeland. Dit gejuich, wat u nu hoort, is voor Chris Hoy. De titelverdediger, Sir Chris Hoy... die uh, waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd gaat rijden uit zijn carrière... en op weg kan gaan naar zijn zesde Olympische goud. En dat zou uniek zijn in de Britse sportgeschiedenis. Daarnaast in het geel met wit... Shane Perkins, gisteren al medaillewinnaar op de individuele sprint. Daar pakte hij brons op het nippertje door naar de finale van dit Keirin-toernooi. Maar goed, hij staat erbij. En als je er staat, het is een cliché, maar het is wel waar, kan er van alles gebeuren. En de laatste finalist zit in het wit met de Duitse vlag van onder naar boven op dat pak. Een zwart-witte helm. En die Maximilian Levy klopt zichzelf nog eens een keertje op de borst. Heerlijk hoe het publiek uh, meeleeft, je hoort het overal. Come on, Chris. Come on, Chris. Dat zijn de aanmoedigingen voor Chris Hoy. Ik zou er aan willen toevoegen. Come on, Teun. Geeft Nederland die medaille waar we op de wielerbaan naar gesmacht hebben... sinds het toernooi afgelopen donderdag begon. Mark Cavendish wil terugkeren op de baan in de aanloop naar Rio. Kijk ook toe. De finale is begonnen. De acht rondjes. Er wordt al meteen gesprint voor de beste uitgangspositie achter de Dernie. Maximilian Levy had als eerste geloond. Dan moet hij eigenlijk achter de Dernie. Tenzij dat hij dat niet wil, mag hij andere renners voor laten gaan. Maar Levy kiest er duidelijk voor om op kop te zitten. En dus moesten Aziel Zouasny, Awang en Shane Burke pas op de plaats maken en Maximilian Levy voorrang geven. Levy dus in eerste positie als het eerste rondje van de zeven is afgelegd. Tempo uh, nu zo rond de 40 km per uur. gaat dadelijk omhoog naar 50 per uur. Perkins in tweede positie. Chris Hoy, derde positie. Teun Mulder heeft wat hij wilde. Hij wilde dat wiel van Chris Hoy. Je zag hem ernaar kijken. Hij heeft het wiel te pakken. Laat het niet meer los, Teun. Laat dat wiel niet meer los. En probeer er straks om overheen te komen. Want Hoy is de topfavoriet. Achter Teun Mulder, Simon van Veldhoven. Stevige, geblokte kerel uit Nieuw-Zeeland. En dan die kleine Aziz Awang die twee jaar geleden zwaar gewond raakte toen er een enorme splinter zijn been dwars doorboorde bij de Keirin in Manchester. Hij is ervan hersteld. Hij dus in laatste positie. Rondebord staat inmiddels op vijf. Laatste 2,5 ronde is het de sprinten. Nu is het langzaam maar zeker dat ze het ritme opvoeren. Het zal nu zo rond de 45 kilometer per uur gaan. Als het Kijken, dadelijk gaat beginnen. Nog altijd Levi natuurlijk in eerste positie. Daarachter dan Shane Perkins. Kat niet verwacht dat hij de finale nog zou halen. Chris Hoy laat een klein gaatje uh, ten opzichte van Perkins. Awang komt naar voren. Rondebord staat op drie. Over één ronde gaat de Danny eruit. Awang komt naar voren wilde tussen Perkins en Hoy in. Dat staat Hoy niet toe. Dus moet Awang nu verder naar voren. Rijdt naast Maximilian Levy. Van Veldhoven komt nu ook naar voren. De Danny gaat er zo meteen uit. Het sprinter kan gaan beginnen. Levy trekt de sprint aan. Samen met Awang. Teun Mulder zit een beetje klem tussen Van Veldhoven en Perkins. Waar komt Hoy? Waar komt Hoy? Hoy komt nu buitenom. Teun Mulder in vierde positie. Twee ronden voor het einde. Zit hij achter Levy. Schuin achter Levy. Hoy nog altijd aan de leiding. Mulder komt naar voren. Nog altijd zo rond de vierde positie. Als de Belkling van de laatste ronde van Veldhoven buitenom komt. En Mulder nu wel mee moet. Anders zit er geen medaille in. Levi en Hooi aan de leiding met z'n tweeën. Daarachter van Veldhoven. En Mulder komt mee. Mulder komt mee. Maar zit er een medaille in. Hooi nu aan de leiding. Chris Hooi richting de medaille. En Hooi wint de sprint. En ik denk. Ja, Mulder zit in de buurt van de brons hoor. Hooi wint het goud in ieder geval. Heeft zijn zesde goud. Ik denk Levi op twee. En dan van Veldhoven of Mulder op de derde plaats. Maar er komt de fotofinish van hun drieën. De vuist in ieder geval omhoog. Bij Sir Chris Hoy. Die zijn zesde gouden medaille uit zijn carrière behaalt. En daardoor Steven Redgrave achter zich haalt. Uh, laat. Levi krijgt inderdaad het zilver. En dan wordt er nog gekeken. Wie pakt het brons van Veldhoven. Of gaat het brons naar Nederland. Gaat het brons naar Teun Mulder. Nog altijd geen uitslag op het scherm. Nog altijd niet. Gaat Teun Mulder hier eindelijk die medaille pakken die hij mist. Gaat hij dat eindelijk. Doen. Komt er het brons of uh, eindigt hij op die vermalen dij de vierde plaats? Nog altijd wordt er gekeken door 1, 2, 3, 4, 5, 6 man daar achter een scherm. Kom op jongens, dat moet toch sneller kunnen die fotofinish. Ja, het zat heel dicht bij elkaar. Oh, oh, oh, wat een enorme ontknoping hier op de wielenbaan. Gaan we toch nog met een medaille voor Nederland de wielenbaan verlaten? Of wordt het de vierde plaats voor Mulder nog altijd gaat de uitslag niet verder dan 1, 2, 5, 6. Die plaatsen 3 en 4 van Veldhoven en Mulder zijn nog steeds niet ingevuld. We zien de sprint terug, terug, terug. Ik zat de schijn op. Ik dacht, ik dacht in eerste instantie Mulder. Maar het is zo verschrikkelijk moeilijk om te zien. En nog altijd, nog altijd zijn die plaatsen 3 en 4 niet ingevuld. Wie pakt het brons? Gaat het brons naar Nieuw-Zeeland? Nieuw-Zeelanden met de Nederlands klinkende en aan Simon van Veldhoven. Of gaat de bronzen medaille naar Teun Mulder? Het zou verschrikkelijk zijn voor hem als die medaille met een paar millimeter hem ontgaat. Als die medaille met een paar millimeter hem ontglipt. En nog altijd staat er niks. Nog altijd staat er niks. Het gejuich wat u hoort is het gejuich van Chris Hoy. Die zijn helm heeft afgezet naar iedereen wuift, zwaait met de Britse vlag in zijn handen. We willen het weten. Wie is de derde? Is het Teun of Simon van Veldhoven? Over. En nog altijd wordt er gekeken naar de finishfoto. Geef ze dan allebei, brons, zou ik zeggen. Als het zo uh, dicht bij elkaar zit. Dus even kijken. Kijk naar het middenterrein. Daar uh, is de hoofd van de jury. Die gaat nu weer naar een ander scherm toe om te kijken. Jongen, jongen, jongen, wat is dit spannend? En dat zul je net zien, zo aan het einde van dat Olympisch toernooi. Waarin Nederland wist eigenlijk van tevoren dat als het, als het zou kunnen. Als het zou moeten dat het hier moest op dit onderdeel op de keirin met Teun Mulder. En nu kijkt iedereen naar die scoreborden op het middenterrein. Zie ik René Wolf, de bondscoach van Nederland, de sprintbondscoach. Terwijl Teun Mulder, Simon van Veldhoven omhelst. En naast elkaar kijken zij ook naar het scorebord. En daar staat nog steeds een P en een F. Fotofinish van Veldhoven en Mulder. Terwijl Chris Hoy al aan zijn uh, herenronde begint. Mulder kijkt om zich heen. Weet iemand de uitslag? Nee, wij hebben hem ook nog steeds niet. Wolf op het middenterrein. Robert Slippens staat daar ietsje verder in de box En nog altijd zijn die derde en vierde positie niet ingevuld. Chris Hoy, het goud, viert zijn rond. Het is mooi om te zien dat iedereen, de leden van de Britse ploeg... een erehaag hebben gemaakt voor deze schot. Deze Brit die uh, uh, hier afscheid waarschijnlijk neemt met zijn zesde gouden medaille. Wat een enorme uh, kanjer van een sprinter is dat. Maar wij willen weten, heeft Teun Mulder brons... Of heeft Mulder niet de bronzen medaille? Hij komt van de baan af op zijn fiets. Wilde de mixzone door. En wordt daar tegengehouden door een dame in een groen vest. Dat hij daar nog niet door mag. Maar dat, uh, daar is de Mulder duidelijk niet blij mee. Rechts van mij staan andere leden van de Nederlandse ploeg. Willy Canes en Yvonne Eigenaar. En die staan ook een beetje te lachen. En die staan ook een beetje met het hoofd te schudden. En na dat uh, scorebord te kijken. Waar nog altijd die P en die F uh, op staat Op mijn computer voor mijn neus. Nog altijd de plaatsen 3 en 4 niet ingevuld. Ik heb het nog niet eerder meegemaakt. Dat het zo het duurde voordat men de fotofinish had bestudeerd. Nogmaals, ja, besluit dan om twee mensen brons ja. te geven. Nu kijk ik naar vijf man die met hun armen over elkaar. een beetje staan te discussiëren uh, in het juryvak op het middenterrein. René Wolf loopt er nog eens een keer naartoe. Met uh, John van Vliet, die hier is namens NOC en NSF. Die staat al te bellen, maar die kan echt nog geen uitslag doorgeven. Kom nou met die uitslag door, Wij jongens. vonden Kom dat nou. Epke zonder lang al lang moest nou, wachten. Maar ja. dit slaat alles ja. hoor, Fortuin Mulder. Allebei brons, allebei brons. brons. ja. ja. Ja, ja, allebei brons. Een drie achter de naam van Simon van Veldhoven. Nee! Oh, dat verandert nu in vier. Wat doen ze nu? Er stond bij allebei brons. En wat doen ze nu? Er staat nu een vier. Nee, zeg. Nee. En ik zie uh, uh, nu ook... Ik zie... Uh, wacht even, want ik zie René Wolf. Ja, allebei drie. Oh, ze stellen oh. er vier Man, wat Sebastian. schrok ik. Ja, sorry, ik Geef vertel niet. wat ik zie. <laughs> ik <laughs> vertel wat ik zie. Loopt. Ja, Teun Mulder weet het nu ook. Ze hebben gewoon allebei brons. Nou, hè? goh, wat schrok ik. scorebord snapt het ook niet meer. Oh, nee, maar ze verplaatsen ook op mijn computer. Verscheen eerst een drie en daarna een vier. Maar Teun Mulder heeft toch echt de bronzen medaille. Hij deelt er met Van Veldhoven. Maakt het uit. Ze waren exact gelijk. Hebben we toch nog een medaille van de wielenbaan. Wat een ontknoping, zeg. Ongelooflijk. René Wolf erbij, Robert Slippens erbij. ze vallen elkaar in de armen. Nou, als we dan toch een ontknoping moesten hebben... Nou, dan moest dit het maar is zo. mooi hoor. We <laughs> hebben er tien minuten over gedaan. Ja, <laughs> hoi goud. Dat duurde vier keer zo lang als die heat, volgens mij. Hoi goud, Levi Zilver. En we gaan dadelijk twee man op de bronzen medaille krijgen. Op de derde plaats krijgen. Teun Mulder heeft wat hij wilde. Hij had nog geen Olympische medaille. Hij heeft hem nu wel. Kijk, nog één keer voor de zekerheid naar het scorebord. Ja hoor, hij staat er. Brons voor Teun. Samen met Simon En dat brengt, brengt ons, uh, Tom? Ja, dat wij uh, nu op uh, 14 medailles zitten. Vijf keer goud, drie keer zilver, uh, uh, zes keer brons. Dat vinden wij allemaal mooi. Maar de Russen, die hebben 44 Olympische oh, medailles. Oké, okay, oké. Okay, okay. maar, nee, maar toch, nee, want Rusland is in oorlog, zegt uh, de Russische missen. Oh, ja. Of gaan wij eerst dat gaan naar we het over hebben. Ja, want die oh. boot zit dan... Jo, een, een minuut of elf klaar, Job. Dank voor het wachten, want jij hebt nog altijd dat nieuws van 7 uur. Dat was allemaal de moeite waard. Op de A12 tussen de knooppunten Grijzoord en Waterberg is een ongeluk gebeurd waarbij een vrachtwagen en verschillende auto's betrokken waren. Volgens een ooggetuige is er een dode gevallen, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd. Wel staat vast dat er gewonden zijn. Een vrachtwagen schoot door de middenberm en botste op de andere rijbaan op een aantal auto's. De A12 is vanaf knooppunt Grijshoort in de richting van Arnhem afgesloten. De zoekactie van de politie naar het lichaam van een vermiste vrouw in Siddeburen heeft niets opgeleverd. De politie heeft gezocht in het huis waar de vrouw en haar man woonden en in de tuin. De vrouw van 36 verdween in januari 2010. Ze belde s'avonds nog met een vriendin en daarna werd niets meer van haar vernomen. Het echtpaar had huwelijksproblemen. De man werd vier maanden vastgezet. Toen hij vrijkwam, bleef hij verdachte. Vorige week verhuisde hij naar het buitenland. Drie leidinggevenden van een Limburgse champignonkwekerij zijn opgepakt, wegens uitbuiting en valsheid in geschriften. Justitie vermoedt dat honderden champignonplukkers onder erbarmelijke omstandigheden bij het bedrijf Prime Champ werkten. Het zijn vooral Poolse vrouwen die volgens justitie onderbetaald werden, heel lange werkdagen maakten en nauwelijks een vrije dag kregen. De opgepakte leidinggevenden zijn twee Poolse vrouwen en een Nederlandse man.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 Die is in maart door het strafhof tot 14 jaar cel veroordeeld... wegens het inzetten van kindsoldaten in de oorlog in Congo. Het is voor het eerst dat het internationaal strafhof heeft besloten... dat slachtoffers van oorlogsmisdaden recht hebben op een schadevergoeding. Het weer, alleen langs de kust nog kans op een enkele bui. Morgen overwegend zonnig. Het wordt 19 graden op de wadden tot 23 in het zuidoosten. De dagen daarna droog, zonnig en hogere temperaturen awb Verkeersinformatie, u hoort het ook in het nieuws. De A12 van Utrecht naar Arnhem is dicht tussen het Grijshoort en Arnhem-Noord. Dat komt door een ernstig ongeluk met een vrachtwagen en acht personenauto's. Er staat 7 kilometer file achter. Verkeer vanuit Utrecht naar Arnhem kan omrijden via Barneveld over de A30, A1 en de A50. De andere kant op staat ook file op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Knoop het wordt 5 kilometer, waar is de linkerrijst ook dicht. En daardoor staat het ook stil op de A50 van Os naar Arnhem... voor Knoop het wordt 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Komend uur meer reacties op de medailles die Nederland vandaag wint. Uh, Jaap, Jaap de Hoop Scheffer hebben wij uh, te gast over hoe het verder moet met Syrië. Maar eerst gaan we eens even kijken naar de prestaties van de lussen op de Spelen. Hier zijn live vanuit Londen, Tom van Teck en Luzela Carrasso. Ik begon er net wel wat over te mompelen, maar vergetend in de euforie dat we het gewone nieuws nog moesten doen om 11 over 7. Maar eh, Rusland is in oorlog, werd vandaag gezegd. Dan schrik je altijd, maar het was de Russische minister van Sport die het zei. Hij is boos over de tegenvallende resultaten van de Russische ploeg. Geert Groot-Koerkamp, onze correspondent, zijn grote woorden die hij uitspreekt. Is hij zo ontevreden? Uh, ik denk dat hij behoorlijk ontevreden is. Maar uh, als hij het heeft over oorlog, dan... Uh, ja, wij zeggen altijd voetbal is oorlog. Ja. Um, ik denk niet dat hij het helemaal in die zin bedoelde. Ik denk dat hij vooral ook bedoelde dat uh, ja, uh, de Olympische Spelen zijn een strijd. Uh, en uh, ja, als de strijd in volle gang is, dan ga je niet de generaals vervangen. Dan wacht je eerst tot, uh, tot de oorlog uh, voorbij is. En dan, dan gaan we onze wonder likken en uh, kijken wat, er, uh, wat we hebben gepresteerd. En waar het fout is gegaan. Nou, op, op een aantal punten gaat het dus fout volgens die minister. Want Rusland heeft tot dusver nog maar acht gouden medailles. Dat klinkt ja. mooi, maar voor, voor de Russen... Ja. Uh, die bijvoorbeeld bij in China vier jaar geleden de 23 hadden... is dat natuurlijk onder de maat. En daar moet wat aan gedaan worden, vindt, vindt die komen. Vroeger hadden we die enorme strijd, zeg maar, Verenigde Staten-Rusland... om het medailleklassement. Die positie is weliswaar door China wat overgenomen. Maar inderdaad, Rusland altijd daar in die top staat, nu zesde. Hebben ze een verklaring voor die in de breedste zin tegenvallende prestaties? Nou, ze zijn aan het zoeken. Hè, en je hoort natuurlijk, het zijn natuurlijk allemaal individuele sporten. Daar, daar kun je ook wel weer aparte verklaringen voor zoeken. Uh, is in waren van, van het Poolstok Hoogspringen. Die kreeg brons. Nou, dat viel erg tegen. Maar goed, die, had, die, wees het, die weet het aan een blessure en aan het slechte weer. Uh, de schutters hebben het heel slecht gedaan van Rusland. Uh, dat is ook niet helemaal duidelijk hoe dat is gekomen. Uh, in ieder geval, de kans is groot dat uh, als we straks weer terug zijn in Moskou... de, de ministers en de, en de trainers vooral... dat, uh, dat vooral die trainers... Uh, toch eens aan de tand zullen worden gevoeld van, van... wat hebben jullie gedaan, wat hebben jullie gepresenteerd, waar is het fout gegaan... en uh, er zullen zeker koppen gaan rollen dan. En die overheid, is dat een hele belangrijke partij voor al dit soort sporten... om juist te zorgen dat die faciliteiten en eigenlijk gewoon ordinair gezegd... het geld op orde blijft richting 2016? Ja, de, de overheid speelt, speelt een hele belangrijke rol. Er, er is zelfs een paar jaar geleden een tijdje geweest... dat, dat alle uh, vice-ministers van de Russische regering... die kregen allemaal uh, een bepaalde tak van sport onder zich. Ik weet niet meer wie. Ik geloof dat de minister van Defensie... die, die ging over volleybal en uh, de minister van Onderwijs... die kreeg uh, uh, basketbal onder zijn hoede en wat iets meer zei. Uh, dat is weer voorbij. Maar uh, het is duidelijk dat de overheid uh, ja, heel veel belang hecht aan dat prestige. En dat zie je ook natuurlijk als, als de, de winnaars. De medaillewinnaars straks weer terugkomen. Die worden natuurlijk op hoog niveau in het Kremlin ontvangen. Uh, en dat niet alleen. Ze krijgen ook allerlei cadeaus. He, misschien is dat ook wel een manier om straks mensen aan te sporen. Om nog beter hun best te doen. Judoka uh, Arstin Galstian. Die krijgt van uh, de regio Krasnodar waar hij vandaan komt uh, 90.000 euro. En van een bouwbedrijf krijgt hij een Mercedes. En hij krijgt ook nog een appartement. En allerlei, allerlei van dat soort dingen. Dus uh, ja, daar gooit men het ook een beetje op. Niet alleen de overheid, maar ook allerlei uh, individuele privéorganisaties en bedrijven die wat kunnen uh, betekenen. Allerlaatste vraag. Uh, gaat er veel uh, buitenlandse invloed komen... zoals je ook in het Russische voetbal wel gezien hebt? Gaan er buitenlandse coaches komen of houden ze het bij hun eigen mensen? Nou, Dat is altijd een, een, een wel eens niet eens, uh, discussie in Rusland. Hè. Je ziet het vooral de laatste jaren bij voetbal. We hebben twee, twee bondscoaches gehad uit Nederland. Natuurlijk, Guus Hiddink, uh, dik advocaat. Uh, met veel roempapa uh, um, uh, ingehaald. Uh, dat leek allemaal goed te gaan. Maar ze hebben toch niet het, uh, ja, het gewenste resultaat bereikt. Nu gaat het men proberen daar met een Italiaan. Uh, maar uh, ja, uiteindelijk zal men toch ook wel weer overgaan naar Russische trainers om te proberen het ja, op een andere manier te doen. Geert Grootkoerkamp, ze hebben nog een paar dagen in Rusland. Sterkte daar. En over sport en strijd praten wij verder met Jaap de Hoop Scheffer. Oud-minister, oud-navo-topman. Tegenwoordig bekleedt hij de leerstoel voor vrede, recht en veiligheid aan de universiteit Leiden. Goedenavond meneer De Hoop Scheffer. Goedenavond. Ja, en, en een sportliefhebber ook, hè, volgens mij. Ja, ik ben in de luxe positie dat ik mijn werkzaamheden... nu een beetje rond de Olympische Spelen kan plannen. En <lacht> dus, heeft u het uh... net zitten volgen met dat baanwielrennen. Ja, en uh, uh, op Eurosport hier uh, liep het beeld uh, uh, behoorlijk achter... bij het radioopslag, dus dat is dan ook oh. heel bijzonder. <lacht> ja, hè, dus, maar goed, het, het is gelukt. Na een uh, aan, aanvankelijk wat aarzelend en tegenvallend begin van Nederland... Kom, uh, komt de equipe echt totaal op stoom nu ja, met nee, 14 medailles. Dagen, dat is dat is niet gering. En, en, uh, nou, mijn laatste activiteit van de dag... activiteit is een beetje een raar woord in deze... maar we waren schuilen nummer door in de beachvolleybal. Die gaan ook nog door. Ja, om nu over uh, 11, 12 vanavond. Ja, atletiek, 200 meter. Enfin, er, zit nog, er zit nog van alles in. En nog even Epke Zonderland. Heeft u daarvan genoten? Ja, dat genoten? is magistraal. Magistraal werkelijk. Ik kan me voorstellen dat Hans van Zetten uit zijn dak ging, zoals hij zei. Want uh, wat die, uh, wat die uh, jongen uit Lemmer presteert... dat is bijna bovenmenselijk. En we willen er bijna wel de hele avond over praten, maar we gaan toch naar een ander onderwerp. Volgens mij. Ja, ik ja, want... vrees van wel. Ja. <laughs> ja. ja, want we hadden u natuurlijk ook uitgenodigd, of vooral uitgenodigd, om te praten over de situatie in Syrië. Gisteren hebben we natuurlijk gezien dat de premier daar uh, is overgelopen. Hij is het land ontvlucht. Uh, Kofi Annan die heeft gezegd ik stop ermee. En er gaan nu drie namen rond om uh, hem op te volgen. Carla Del Ponte, de oude hoofdaanklaagster van het Joegoslavië-tribunaal. Marty Atisari, oud-president van Finland. En uh, Xavier Solana, die kennen we natuurlijk van de Europese Unie uit Brussel. Ik zat te denken bij dat lijstje Carla Del Ponte. Dat zal uh, even wat zijn zeggen als die op Assad afgaat. Dat is een harde tante. Ja, dat was een, dat was een uh, uh, op zichzelf heel succesvolle aanklager in het Joegerslauwe tribunaal. Uh, of, of zij de persoon is, de persoonlijkheid heeft om in zo'n rol uh, hele moeilijke compromissen te sluiten, weet ik niet. Een tweede punt is, uh, en daar kun je het niet mee eens zijn, maar dat is niet zo relevant... Dat, Dat in die vrouw regio is. een vrouw uh, natuurlijk sowieso wat moeilijker functioneert dan een, uh, dan een man. Want wat, uh, zij wordt dan niet uh, voor vol aangezien nou ja, als gesprekspartner? Vrouwen in de, in de Arabische wereld hebben uh, helaas natuurlijk niet dezelfde positie als, uh, als bij ons. Uh, met andere woorden, uh, ik zou Carla wel ponten. Maar nogmaals, dit zijn allemaal pure speculaties. Want, want niemand weet wat er op dit moment uiteraard in het hoofd van meneer Ban Ki-moon... secretaris-generaal van de VN omgaat. Maar... Uh, mevrouw Del Ponte is, is buitengewoon competent en capabel, maar, maar lijkt mij niet in allereerste instantie de aangewezen figuur. En als wij dat lijstje langslopen, moeten we eerst ook nog eens even kijken... aan het feit dat uh, iemand als Kofi Annan uh, de handdoek geworpen ja. heeft. Hè? Je moet niet zomaar iemand... Wat zegt u dat? Hè? Want je, je, je zoekt een opvolger, maar, maar nog even dat feit dat hij, juist hij die handdoek gooide. Ja, daarom precies wat u zegt. Ik, daarom is, is praten over opvolgers uh, in, in, in die zin uh, ook, ook zeer speculatief. Als iemand met het gezag, ik zeg ook uitdrukkelijk het morele gezag... en het politieke gezag, een oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties... zeer succesvol secretaris-generaal... Als die de handdoek in de ring gooit, ja, dan stap je in hele grote schoenen eh, als opvolger. Maar dan betekent het ook tegelijkertijd dat als Kofi Annan het niet meer ziet zitten, de vraag is wie het dan nog wel ziet zitten. Eh, ik, ik zou zelf, om eens een suggestie te doen, als er dan een opvolger moet komen, en die zal er wel komen, want je moet uiteindelijk het politiek proces, hoe je het ook bent of keert, proberen gaande te houden zou ik uh, uh, op zichzelf uh, uh, er geen bezwaar tegen hebben als een Rus het dus zou proberen. Rusland heeft uh, tot op heden behoorlijk dwars gelegen in de Veiligheidsraad. Kritiek geleverd, Rusland steunt, uh, steunt Assad. Uh, waarom niet een keer uh, een, een, een Rus om, en... om, uh, om hier, uh, hierin te treden? En heeft u dan een, een Rus in gedachten die ook goed ligt bij Amerika en bij Europa? Nou, ik, ik zou zelf, maar dan graaf ik in mijn eigen uh, recente agenda. verleden. Uh, en mijn, mijn eigen agenda. Nou, de GSM-nummers staan er niet meer in. Maar een, een man als Igor Ivanov, uh, dat is een oud-minister oud -minister van Buitenlandse, Buitenlandse Zaken. Zaken ja. uh, niet Sergei, maar, maar Igor, heeft de Russische Veiligheidsraad voorgezeten. Dat is een man waarvan ik weet dat hij... In ieder geval, u vraagt daar terecht, bij de Amerikanen eh, enig, enig gezag niet. Niet een absolute hardliner is, zoals je natuurlijk eh, de ervelen hebt in, in Moskou. Maar nogmaals, uh, uh, we blijven, ik blijf benadrukken dat we, dat we heftig aan het speculeren zijn. Maar is dit een, een, een, een opwerpsel op, ja, van u zelf? Of denkt u dat het ook een reële optie is? Dat men die, die variant waar u nu over praat, om iemand Rusland. een soort variant is waar niet in eerste instantie. dat dat ook een reële optie zou kunnen zijn? Dus, is, dit is strikt mijn persoonlijke mening, meneer Van Drek. Maar als ik even kijk naar hoe de politiek in de Veiligheidsraad zich heeft ontrold de afgelopen maanden. Dan uh, heeft Rusland zich uh, nog steeds tot op heden vierkant achter uh, Assad opgesteld. Uh, Rusland heeft uh, uh, zich beperkt tot het kritiseren van alle anderen. Uh, Rusland heeft in die zin mijn steun dat men zich de hele tijd heeft afgevraagd: uh, Assad weg, prima, die moet ook weg, die gaat ook weg, dat is een kwestie van tijd. Die man houdt het niet vol daarin in Syrië. Maar de Russen hebben altijd de vraag opgeworpen... wat dan? Wat na Assad? Uh, hoe moet het dan verder in dat uiterst complexe Syrië? Dat is een hele relevante vraag. Uh, nou, laat, laat een Rus, is mijn nogmaals persoonlijke suggestie... als je dan zoekt naar opvolgers van Kofi Annan... Waar, waarom dan uh, niet een keer een Rus? En, en wat moeten je, ja, je persoonlijke uh, capaciteiten zijn... om in dit Syrische wespennest te, te duiken... Ja, dan komen we weer terug bij Kofi en Land. Je, je moet een enorm, enorm gezag hebben, moreel gezag hebben, gezag hebben. Je moet een, een door de wol geverfde diplomaat zijn. Dat wil zeggen dat je in staat moet zijn uh, om, om serieuze gesprekken te voeren... Uh, met massamoordenaars als, uh, als Assad. Uh, met het verzet, wat ook een, een bonte schakering van groepen is... van salafistische moslims uh, tot en met... Uh, het vrije Syrische leger, de Syrische Nationale Raad... dat is een, een hele bonte stoet uh, met allerlei verschillende opvattingen en meningen. Dus het is makkelijker gezegd dan gedaan, hoor. Maar uh, ik, ik ben nog steeds van mening dat in zulke soort gevallen... Uh, een politieke oplossing moet blijven worden gezocht. Ook al ziet het er op dit moment dramatisch slecht uit in Syrië. Want een militaire overal... optie, dat is voor u geen optie? Nou, de militaire optie wordt op dit moment natuurlijk in Syrië uitgevochten tussen Assad en, en, de, en, de, en, de, en de opstandelingen en de verzetsgroepen. Ja. Maar een militaire optie, afgedwongen door derden, door het buitenland, eh, li lijkt, lijkt mij eh, geen enkele vorm van een oplossing te bieden. Maar zegt u daarmee, wij moeten eigenlijk aan de zijlijn blijven kijken hoe dat zich daar ontwikkelt tot er een oplossing komt, tot Assad weggaat. En ons dan ook heel actief eh, bemoeien, eh, zonder dat woord te willen gebruiken, met het vervolg. We zullen ons zeker moeten bemoeien met het, met het vervolg. Uh, militair dienen wij aan de zijlijn te staan. Het, uh, het motto, doe iets, uh, uh, grijp in, doe iets. Ik herinner me dat nog uit, uit het begin van de oorlog in de, in de Balkan, in het voormalig Joegoslavië. Nou, we weten allemaal uh, hoe dat is afgelopen, uh, incl inclusief Srebrenica. Dus die moet reuzen oppassen met doe iets. Uh, ik zie de militaire optie absoluut niet als haalbaar, heb ik ook nooit gezien. Maar wel buitengewoon actief blijven om, om eh, ook al lijkt dat heel ver weg op dit moment... een politieke oplossing te bereiken. En dan zijn we dus weer terug bij een mogelijke nieuwe bemiddelaar. Maar eh, naarmate de minuten van dit gesprek voortschrijden... Eh, moet, ik, moet ik herhalen dat, dat eh, die mevrouw of meneer... een, een, een schier onmogelijke opdracht en eh, opgave krijgt. Nee. Ondertussen zie je dat er wapens worden gebracht naar het vrije Syrische leger. Wat, wat vindt u daarvan? Moet je daar iets mee als internationale gemeenschap of moet je dat maar oogluikend toestaan? Daar kun je niet veel mee. Maar ik was zo. Wapens worden geleverd aan het, aan, het, aan het verzet. Dat gaat over het algemeen niet met veel publieke tamtam -tam gepaard. Maar er worden wapens geleverd. Het punt is, en dat maakt Syrië zo complex en tegelijkertijd ook zo gevaarlijk, in Syrië wordt uh, gevochten op de breuklijn tussen Shia-islam en Sunni-islam. Shia-islam gesteund door Iran. Uh, Sunni-islam gesteund door saudi arabië uh, en, de, en de Golfstaten. Uh, en dat is een strijd om, om hegemonie in de islamitische wereld. Uh, Syrië is een, is een etnisch kruidvat. Maar dit is de grote breuklijn. Uh, en, en dat maakt het, het, uh, het uh, Syrische geval zo enorm complex... Het ligt in een regio, denkt u aan Libanon, denkt u aan Israël... Ja. denkt u aan Turkije met de Koerden, de Koerdische minderheid in ja. Syrië... Die, die in het noorden heeft gezegd... nou, wij nemen het bestuur van een aantal steden en dorpen wel over... daar maken de Turken zich weer buitengewoon zenuwachtig over... omdat die dan denken, dat gaan de Koerden in Turkije dan natuurlijk ook doen. Enfin, zo, zo kun je de chemische wapens, je kunt een eindeloze ja. serie problemen noemen. Hoe langer u praat, hoe helder het wordt dat het eigenlijk een onmogelijke taak is. Kan het ook zijn dat mensen die daarvoor gevraagd worden denken... mijn afbreukrisico is zo groot, ik doe dat gewoon niet? Of, of is de internationale vraag dan zodanig groot dat je dat toch gewoon moet doen? Mensen van het niveau, uh, die namen die dan rondgaan... van het niveau, Del Ponte, Atisari, uh, Solana, uh, zijn over het algemeen niet geneigd... Als de Verenigde Naties dat vragen en als daar dekking voor bestaat in de Veiligheidsraad. Dat is natuurlijk wel een belangrijke voorwaarde. Hè. De Veiligheidsraad, zeker de permanente leden, moet het eens zijn over zo'n mevrouw of meneer. Dan, dan is dat niet iets wat je weigert, nee. En, en als je het al weigert, dan probeer je dat zo discreet mogelijk te doen. Maar uh, zoiets behoor je niet te weigen. En nog heel even, voor we naar het nieuws van half acht gaan... hoe, hoe gaat zoiets net als elke andere manier? Eerst een soort telefoontje of informeel is pols. Ja. Hoe werkt zoiets? Ja, dan, dan, dan belt meneer Ban Ki-moon. Uh, laten we nou Solana's als voorbeeld nemen. Dat li lijkt mij ook een buitengewoon uh, goede keuze. Dan belt uh, de secretaris-generaal van de VN. belt uh, met, met uh, meneer Solana. Ga weer Solana in, in, in Madrid of, of ergens anders. En uh, uh, begint met een eerste polsing. Vraagt of hij zijn keer naar New York kan vliegen om daar discreet uh, te spreken. Zo, zo begint zo'n proces. U heeft het zelf ook meegemaakt, ja. hè? Ja. Ja, daar zullen we het nu niet over hebben. Wij, uh, we gaan er even uit voor het nieuws van half acht met Job Boot. Daarna nog uh, reacties op al die medailles van Nederland. En dan komen we bij u terug, meneer De ja, Tot zo. Tot zo. Het is inderdaad half acht geweest. Op de A12 is tussen de knooppunten Grijzoord en Waterberg een ongeluk gebeurd... waarbij een vrachtwagen en verschillende auto's betrokken waren. Volgens een ooggetuige is er een dode gevallen... maar dat heeft de politie niet bevestigd. Wel zijn er gewonden. Een vrachtwagen schoot door de middenberm... en botst op de andere rijbaan op een aantal auto's. De A12 is vanaf knooppunt Grijzoord in de richting Arnhem afgesloten.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 Mogelijk hebben ze honderden champignonplukkers onder erbarmelijke omstandigheden laten werken. Bij het bedrijf werken vooral Poolse vrouwen. Slachtoffers van de oorlog in de Democratische Republiek Congo hebben recht op een schadevergoeding. Dat heeft het internationaal strafhof bepaald. Het gaat om slachtoffers van oorlogsmisdaden. die zijn gepleegd tussen september 2002 en augustus 2003. en waarvoor krijgsheer Lubanga verantwoordelijk was.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 En dit is de ANWB Verkeersinformatie. U heeft het in het nieuws al kunnen horen. De A12 Utrecht naar Arnhem is afgesloten tussen Knoopend Grijsort en Arnhem Noord. Door een ongeluk met diverse auto's en vrachtwagen die daar door de middenbuim is geschoten. Er staat inmiddels een lange file van de 7 kilometer tussen Afert-Wageningen en, en Knoopend Grijshoord. Als u nog in de regio Utrecht rijdt kunt u het beste bij Knoopend Maandenbroek de borden Barneveld-Apeldoorn volgen. U rijdt dan over de A30, de A1 en de A50. Op de andere rijbaan staat 5 kilometer bij Knoopend Grijshoord en daar is de linkerrijs ook dicht. In ieder geval volgens Rijkswaterstaat blijft de weg in ieder geval dicht richting Arnhem tot 12 uur vanavond. En door de problemen op de A12 staat het ook nog flink vast op de A50 vanuit Os richting Arnhem. Daar staat dus Renk en Benkloop het Grijshoort 5 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Twee minuten over half acht, bombenvolle uitzendingen uit allemaal goede dingen. We praten straks verder met Jaap de Hoop Scheffer over de ontwikkelingen van Syrië. En eh, gisteren, 24 uur geleden, was onze gast in dit uur eh, de NOC-NSF-voorzitter André Bolhuis. We spraken vier medailles terug, is dat inmiddels al, spraken we over de ontwikkelingen van het Nederlands team. Toen vroegen we ook, dat je nou een bepaalde medaille of zo heel mooi zou vinden, wat zou dat dan zijn? En toen zei hij dit. Wat ik nog steeds hoop, hè, dat heb ik voor de Spelen ook al uitgesproken, mijn grootste hoop is altijd geweest dat Epke Zonderland met een oefening die niemand in de wereld kan, een gouden medaille wint. Dat zou ik het summen vinden. Ik wil niks afdoen aan alle andere medailles. Nee, want maar wat is het, wat is is het dus, bij Epke Zonderland het, voor u? Nou, dat hij iets unieks doet wat niemand in de wereld kan. En als dat lukt, dan wint hij een gouden medaille. Nou, dat, en dat we in turnen een gouden medaille winnen is sowieso al uniek. En dat, dat hoop ik dus heel erg. Goedenavond meneer Bolhuis, wederom welkom. Goedenavond. Het is gelukt? Het is gelukt, het is ongelooflijk. En u was erbij? En, en ik woon vijf meter afstand, ik was erbij, ik heb het gezien. Nou, ik ben helemaal de koning ter Rijk. En dat turnen is, wij zaten natuurlijk hier allemaal te kijken... en het is zo moeilijk omdat het zo technisch is... en het was een fantastische uh, uh, bijrijder, noem ik het maar even die... Een, een, een, een jurylid die vertelde dit of dat. Had u meteen door in dat stadion toen hij klaar was, dit moet hem zijn? Nou... Uh, ik, ik had die andere ook gezien. En die scores waren enorm hoog. Dus uh, ik, ik, ik maakte hem al vreselijk zenuwachtig. En als je hem dan ziet staan, dan denk je... Oh, God, gaat dat maar goed. Kan ja. die dat wel? En hij ging daar gewoon naartoe. Pakte die rekstok beet en ging zijn oefening doen. En die zaal, halverwege met die bijzondere oefening van... Die, ja. die zaal explodeerde gewoon toen hij dat onderdeel deed wat niemand deed... En hij zag er, het zag er heel soepel uit, moet ik zeggen. Ik, ik heb niet de kwaliteit en de kennis en kunde om dat echt te beoordelen. Maar ik zag wel dat het ongelooflijk... Dat, dat, dat hele stadion, dat werd helemaal gek. En toen dan turnt ik, hij gewoon goed door, hè? Dat, is, dat moet je door. maar kunnen. En later heb ik ook in de persconferentie van hem begrepen... dat uiteindelijk is zijn afsprong... Toen hij zijn afsprong stil stond... toen zei hij, toen wist ik dat ik goud gewonnen had. En... Uh, ja, dat, dat, dat kan je. dan moet je echt heel deskundig zijn om dat allemaal in finesse te zien. Maar is hij ik heb een er beetje ook ver... van genoten. Is hij, want u heeft er zo van genoten, u gekondigd aan... is hij ook een beetje de verpersoonlijking van Olympische sport in Nederland? Helemaal als, als type. Want het is natuurlijk sowieso een, een zeer populair persoon ook. Hè? Ja. Nou Tom, ik kan je zeggen, hij studeert ook geneeskunde. Dat moet je ja. ook gaan zeggen. En mij ook. En... Um... Kijk, het was sinds 1928 dat Nederland een huisvrouwenteam op de Olympische Spelen had... die gymnastiek deed en daar ook mee En daar wil ik niks aan afdoen. Maar... En die een medaille wonnen. En die een medaille wonnen. Maar nou is deze jongen op dit nummer... wat ik trouwens een geweldig, spectaculair nummer ook vind... die... Uh, die, die we zien het hier. weer komen, ja. die Die rekstok. En... Ja, als je daar bent en je ziet dat zweven en doen, nou, je weet niet wat je meemaakt. En ik ben erbij geweest. Kijk, en... Ik ben een heel happy mens. En vandaag twee goud, twee brons. Ja. Dat komt ook niet vaak voor. Nee, want Teun Mulder, nog uh, geen drie kwartier geleden, half uur geleden, won ook brons. Was dat voor u een verrassing? Ja, dat was een complete verrassing voor mij. Want en... ik had niet gedacht dat hij toch... Daarbij op dat niveau. Want, want kom, hoe kom. gaat dat dan? U zit misschien in de taxi of de metro, of ja. u bent op weg hier naartoe. En, en hoe gaat ja. dat dan? Wie belt u? Nou, ik heb zo'n systeem dat als er een uitslag is, komt dat automatisch. Als er sms op mijn telefoon. Dus ik weet alles wel een tel later. Maar goed, het was echt, ik had het totaal niet opgerekend. Wij hadden net, ik wil even naar iets heel anders nog... de, de Russische correspondent aan de gang. Want de minister van Sport in Rusland heeft gezegd... het is oorlog, zeer ontevreden. Acht uh, gouden medailles, maar de Russen wel 44 medailles. Maar met name... Uh, heeft u contact met de minister? Maar dan met een uh, wat blijere minister? Wat ik nee, nee wij, ik heb geen enkel contact met de minister hierover. Dus, uh, maar die minister komt zelf. Dus, uh, die komt zelf hier naartoe? Ja. En is, gaat dan getuige zijn van het slotweekend? Nou, dat ga ik dan vertellen hoeveel medailles we hebben natuurlijk. Want wij hebben al een beetje... Te rekenen. We hebben er nu 14. We, Nederland, Nederlandse ja. sporters ja, hebben er 14. Met Nederland. Ja, Nederland. Dus wij... Dan komt nog beachvolleybal. Mogelijk. Atletiek, mogelijk. O, komt er komt nog van alles bij. Hockey Zeker. twee keer. Dressje. De paarden nog. Dus wij ja. zaten misschien wel 19 te denken. Ja, ja. Ja, nou ja, ik, wat wat ik, is uw stoutste droom nu met dit uitgangspunt van 14? Nou ja, ik vind dat altijd zo'n ontzettende verplichting naar die mensen als wij dat soort voorspellingen doen. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk om erover te filosoferen. Maar het gaat goed. Uh, wij Nederland, we hebben nog kanshebbers. Tot op de laatste dag van de Spelen, in de ja. tot en met zaterdag... doen we vol mee om de medailles. En uh, ja, het worden nog prachtige dagen. En ik hoop vreselijk dat datgene wat in het begin misschien een beetje naar de verkeerde kant leek op te vallen... dat dat nu allemaal de goede kant opvalt. We hebben nog dat... één vraag voor u. Want gisteren deed u een voorspelling die is uitgekomen. Doe er nog één, zodat we u morgen rond deze tijd weer kunnen uitnodigen. Wat hebben wij nog in het vat? Uh, nou, vanaf... Als, als, uh, in dat beachvolleybal uh, geloof ik absoluut in. Zij hebben spelen tegen mensen waar ze vaker van gewonnen hebben. Dus ze hebben zeker een kans... Dus laten we morgenavond hier weer zitten en dan uh, en we, uh, op het beachvolleybal ik de finale van het beachvolleybal. Nou, wij danken u enorm dat u even vanuit uh, hiernaast... Uh, waar u ongetwijfeld andere plichtplegingen heeft, even hier naartoe bent gekomen. Want u mocht niet ontbreken na die prachtige voorspelling van gisteren. André Bol, als voorzitter NOC NSF. Dank. En geniet Dank ervan je. verder. Doe ik. Wij keren terug naar Jaap de Hoop-Scheffer. Meneer de Hoop-Scheffer, we hadden het uh, even voor half zeven over Syrië... We wilden het ook even met u hebben over het, uh, het CDA. Want hoe vindt u dat uw partij er op dit moment voor staat? Kan beter. En waar ligt het aan? Het is een understatement, hè? Kan beter. Nou, ik ben natuurlijk uh, met, met, uh, met allen in het CDA uh, ambitieuzer uh, voor wat betreft de verkiezingen op 12 september... dan, dan, uh, dan uh, uh, het aantal zetels wat nu in verschillende peilingen wordt aangegeven en, en ik hoop en denk ook wel dat Siebrand Buma... Eh, als, als aanvoerder, als politiek leider van het, van het CDA... daar wat aan gaat doen en daar wat aan kan doen. Want hoe je het ook went of keert, nou even los van het CDA... als je kijkt naar de problemen waar Nederland voor staat... dan zal de oplossing naar mijn stellige overtuiging... uit het politieke midden moeten komen en niet van de flanken. En als u het woord politieke midden noemt, want even los van de personen... uw partij heeft natuurlijk altijd een ongelooflijk grote rol gespeeld in de Nederlandse politiek. En heel langzaam, want u zegt het zelf eigenlijk... zie je een verschuiving vanuit dat midden naar die zijkanten. Waar wijdt u dat aan? Waar is dat dan zeg maar misgegaan wat u betreft vanuit uw visie? Dat is een lastige, omdat je... De, de vraag is volstrekt terecht. Je ziet het niet alleen in Nederland. Je ziet het ja. uh, in Europa uh, om, om je heen. Dat, dat het midden gevestigde partijen. die toch vroeger midden, middelgrote tot grote partijen waren. het allemaal uh, razend en reuze, reuze moeilijk hebben. Uh, het CDA heeft, u, u zegt het, uh, lang jaren geregeerd. Uh, heeft ook door dat regeren, door die verantwoordelijkheid. Uh, moeilijke compromissen moeten sluiten. Ook nog in het meest recente verleden in de gedoogconstructie. Daarvoor ja. in een coalitie met de Partij van de Arbeid. Uh, met andere woorden, uh, het CDA wordt natuurlijk ten dele... kennelijk door de kiezer afgerekend uh, op, dat, op dat verleden. Uh, maar ja goed, daar moet je niet in blijven hangen in dat verleden. Dat heeft geen enkele zin. Je moet nu op naar 12 september zorgen dat je daar zo sterk mogelijk uitkomt. Uh, ik heb daar vertrouwen in. Uh, en dan zal, naar mijn opvatting hopelijk uh, in de kabinetsformatie uh, het midden in staat zijn... Uh, om een, een stabiele coalitie te vormen. Want u wilt wel dat het CDA gaat meeregeren. Want er wordt ook wel eens gezegd... ga herbronnen in de oppositie. Ja, ik, ik heb daar zelf ervaring mee. Uh, ja. Zoals u misschien weet. Dat was, en niet, zo dat fijn, was niet een doorslaggevend succes. Uh, uh, ja. het, Hoewel het, later wel is gezegd... dat uiteindelijk Balkenende daar wel... Nou ja, een jaar of zes, zeven goed op voortkomt... Ja. wat er in, in die jaren Precies. voor nee, basis is gelegd. dat daar, daar, was voor u niet leuk, dat begrijp nee, ik. Daar, maar daar, uiteindelijk daar, voor de partij misschien wel. Daar trek ik mezelf ook wat aan op als ik terugkijk. Uh, de oppositie in de Kamer was niet bijzonder succesvol, maar toen verkiezingen kwamen... was het CDA inhoudelijk inderdaad klaar voor die verkiezingen... en klaar ook om regeringsverantwoordelijkheid te dragen. En, en dat heeft Jan-Peter Balkenende heeft dat voor elkaar gekregen. Nu is het CDA eh, ook inhoudelijk eh, gereed, maar nu ligt de kaart... uitermate gecompliceerd en natuurlijk ook slechter dan die toen lag. Laten we daar ook, ook niet omheen draaien. En als u een bredere zin naar die politiek kijkt... als u ook bijvoorbeeld in uw eigen partij kijkt... bij zo'n zo uh, fractievoorzitterverkiezing... Hè, Buma won natuurlijk, maar mevrouw, mevrouw Keizer die daar een beetje vanuit het niets zeg maar komt. Het, het feit dat er veel mensen, wat moet maar noemen... een beetje vanaf de zijlijn de politiek binnenkomen... en daar relatief succesvol zijn... zegt dat iets over de beroemde afstand... kiezer en zeg maar politicus. Komt ja. er een ander soort politicus naar voren langzamerhand? Ik, ik, ben, ik ben over die afstand gesproken, meneer Van de Hek. Ik, ik ben met de emeritus socioloog we zijn van de Rotterdam van mening dat de kloof tussen kiezer en gekozen te klein is. Uh, en, en helemaal niet te groot zoals ieder ander in dit land ongeveer beweert. U bedoelt dat politici veel te veel de, de kiezer naar de mond praten? Ja, ja, die kloof, die kloof die is helemaal niet groot. Die kloof is veel te klein. Uh, en, en politici moeten, vind ik, op grotere afstand van de kiezers komen te staan. Ook durven te staan. En misschien dat dan de kiezer zich gaat realiseren dat niet alles mogelijk is. Want het is dat natuurlijk... is eigenlijk wat Hans Dijkstal destijds ja. ook zei hè, toen Fortuin ja. opkwam. Ik ben, ik ben, ik ben dat uh, met, met, uh, met uh, mijn vriend veel te vroeg overleden, Hans Dijkstal, uh, eens. Uh, de politici moeten op grotere afstand komen van de kiezer. En de politici moeten ook tegen de kiezer durven zeggen... u moet niet zo verwend doen... Uh, want in de politiek is de keuze nooit tussen zwart en wit. Er zijn altijd grijstinten. Je zult in dit land, daarom kom ik terug op het midden... altijd compromissen moeten vinden. Maar politici moeten niet net doen uh, alsof, ze die kloof, uh, uh, uh, de, alsof die kloof enorm is. Want dat leidt namelijk die... die, die, die... Grote, die kleine afstand tussen kiezer en gekozen leidt tot het naar de mond praten van de kiezer. En, en daar tot teleurstelling uiteindelijk? Want als u zegt de kiezer moet niet zo verwend doen, op welk punt vindt u de kiezer verwend? Nou, wij, wij zijn in Nederland, ik sluit mezelf in, uh, wij, wij zijn natuurlijk uh, verwend. Uh, ik, ik, ik zou haast zeggen uh, gezegend het land uh, waar wij ons kunnen opwinden over de weigerambtenaar als je wat breder in de wereld hebt rondgekeken zoals ik heb gedaan. Maar dit land is in financiële economische crisis. Uh, Europa is in een zware financiële economische crisis. Misschien ook wel een mentale crisis als je kijkt naar het afnemend belang van Europa en de wereld. Maar de kiezer, uh, nogmaals, ik sluit mezelf in. Ik wil ook graag dat alles in het pakket blijft... als we het over ziektekosten hebben. Van de maagsvuurremmers tot, tot de rollator. Maar dat kan niet. Uh, en die discussie, zoals die vorige week plaatsvond... Uh, over, over, over pompen en andere ja. ziektes... Daar moet je een afweging maken. Ga je zeggen, wij gaan dat soort geneesmiddelen... om je een voorbeeld te geven, niet meer financieren? Of zijn wij zo solidair in de samenleving... dat we met z'n allen zeggen... nou dan misschien maar niet meer de rollator of de maagstuur remmen. Dat zijn fundamentele keuzes. En daar moeten politici op een bepaald maar... moment voor staan. Ik, u weet volgens mij beter dan wie dan ook dat een aantal politici dat eh, onder ons gezegd, bij wijze van spreken, ook wel eh, denken, maar owee zo angstig zijn om als eerste eh, met een dergelijk soort van standpunt, en u begrijpt ook rond de eurocrisis, naar buiten te komen. Want er zit toch een enorme angst voor kiezers, en die vindt u onterecht in dat opzicht. Ik, meneer van ik zeg onmiddellijk, ik heb mij daar zelf in mijn politieke carrière ook aanschuldig gemaakt. En ik ben nu in de comfortabele positie, en daar moet je altijd in oppassen, uh, van, van de niet meer actieve politicus die het allemaal precies weet. Maar ik vind dit een algemene trend die veel breder is en veel groter is dan alleen het CDA. Dat is de Nederlandse politiek ja, ja. in de volle breedte. Nee, maar dat is helder. We hebben het hier inderdaad over de politiek in de volle breedte. Maar u, u, u, ziet u iemand waarvan u denkt, even los van partijen... maar denkt u, wat ook in Duitsland, Frankrijk, rond die ja. hele eurocrisis... je ziet exact hetzelfde ja. eigenlijk zich overal afspelen. Dus blijkbaar ja. is er toch niemand die over die schaduw heen durft te springen. Op, tot op heden in, inderdaad nog niet. De Luxemburgse premier, meneer Juncker, heeft gezegd... Uh, en dat, dat is op zichzelf een citaat wat in deze redenering past... we weten in Europa als leiders precies wat we moeten doen... alleen als we dat doen weten we niet hoe we... Ja herkozen moeten worden. En, en, en we zullen in de Nederlandse verkiezingscampagne... ook een Europa als belangrijk thema zien. Uh, dat heeft meneer Wilders zich toegeëigend. Uh, die houdt zijn potentiële kiezers uh, totaal voor de gek... Uh, met wat, over, uh, wat u over Europa roept. Maar kennelijk zijn de andere partijen er nog niet in geslaagd... inclusief het CDA, maar dat geldt ook voor anderen... om die kiezer duidelijk te maken dat hij voor het lapje wordt gehouden. Zowel door meneer Wilders als door meneer Roemer. En volgt u dat allemaal uh, vanaf de zijlijn de komende periode tot 12 september? Uh, wordt u nog wel eens binnengevraagd of nog wel eens stiekem gebeld? Nee, uh, ik, ik, ik, ik, ik beperk mij over het algemeen tot het, tot het, als het publiek is, tot het praten over mijn vakgebied, buitenlands beleid, veiligheidsbeleid. Als het CDA mijn advies wil, krijgen ze dat. Maar ik uh, ik ben niet iemand uh, die uh, de media frequenteert, zoals u hopelijk weet... om, uh, om uh, allemaal en dan hopelijk altijd uit uh, journalistiek oogpunt... natuurlijk negatief commentaar te geven op hoe het in het CDA gaat. Daar hou ik me verre van. Goed. Nou, dank in ieder geval dat u afgelopen uur hier was. Dat hebben wij zeer gewaardeerd. Wellicht dat ze hebben geluisterd. Dan hoeven ze ook niet te bellen. Ja, top? hopelijk. Je weet, je weet het nooit. <gif> en meneer De Hoop-Scheffer, geniet verder van die prachtige sportdag Ja, nog. dat zullen we zeker doen. voetbal, atletiek. U zat er al helemaal klaar voor. Absoluut. En, en zonder... Ik zou zeggen, blijf ook luisteren naar de radio. Ja, en zonder nahub. Dat vind ik toch het mooiste woord uh, van Hans van Zetten van de Goed, Olympische ja. Spelen. De nahub. Olympisch kampioen de nahub. Ja. zonder nahub. Nou, die nahub. nahub gaat hier vanavond wel komen. <gif> <gif> wij <gif> hebben zo'n uh, vermoeden. <gif> Veel succes met uitzending. Fijne Dag. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Some nights I stay up, cash in my bed. Some nights I call it a draw. Some nights I wish the Mileys could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see October.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 U hoorde Fun, een uh, Amerikaanse band is dat. Negen minuten voor acht, wat een Twee Tweemaal goud, die van Dorian hadden we al een beetje binnen. Maar goed, het telt toch. een Epke goud. Brons voor Teun Mulder, die we straks natuurlijk ook uitgebreid aan het woord zullen horen. Hij heeft hem net in ontvangst mogen nemen. En brons was ook het hoogste haalbare, zo reëel moeten we zijn. Voor de dressuur-equipe Gal en Anki van Gunsven, Letterlijk en figuurlijk van stal gehaald om mee te werken... om het uh, team aan deze bronzen medaille te helpen. Groot-Brittannië haalde goud... Weer een grote Britannie, dus een groot Britannie-gouden medaille. Duitsland, zilver. Maar voor Chef Jansen was het dus een bronzen plak met een heel mooi randje. Ja, voor mij absoluut met een gouden randje. Want we wisten al, al heel lang dat dit het hoogst haalbaar was. En dan moet het nog maar even gebeuren natuurlijk. En ik ben ook heel blij dat het A met goede rit is gebeurd. En B met drie mannen in de finale zitten. Nou, dat is geweldig. Je hebt gekozen en je hebt Anki zover gekregen om mee te doen. Uh, zonder haar was, denk ik, die bronzen medaille niet gehaald. Nee, zoals het vanochtend uitzag met onze vierde, individuele niet. Patrick van der Meer. Patrick, dat is heel jammer. Ik bedoel, ik had ook graag dat hij in de buurt van de finale was gekomen. Of in de finale zelf. Maar die drie wat we hadden, die hebben gegeven vandaag. En gisteren ook hele goede proeven. Dus geweldig. Zijn dit nou de spelen, zou je kunnen zeggen, van de nieuwe combinaties... in de zin van, van jonge ruiters en, en, en jonge paarden? Want als je nou ziet de, de, de punten die worden gegeven als Charlotte Dussardin met Fallegro... maar ook een undercover van Edward Gal. Echt snelle als een komeet, stijgende paarden. Ja, oké, okay. dat geldt in de hele sportwereld wat sneller komt goed. In dit geval ook zo. Voor Edward was het misschien wat, wat vroeg. Volgend jaar krijgt hij gegarandeerd nog meer punten. Maar ja, dit is, dit is gewoon geweldig en... Uh... Ik ben ook blij dat die geveste combinatie ook nog een punt krijgen. Anders hadden wij pech gehad natuurlijk. Maar uh, ja, Adelinde natuurlijk ook super. Die zit uh, Charlotte vlak op de hielen. En die is gegarandeerd nog een, uh, een, een, een echte medaille kandidaat voor de finale. Kijken we naar Adelinde met te, uh, de tweede plaats. En in de verplichte figuren zowel bij de Grand Prix als bij de Grand Prix Speciaal. Uh, uh, zij maakte eigenlijk geen fouten. Uh, terwijl de Charlotte Dujanet maakte wel fouten. Mag je dan toch... Eerste worden. Of zijn dat dan zulke extreme goede dingen die Charlotte Dujardin laat zien met Van Legro? Ik kan niet beoordelen, want ik heb haar proef niet gezien. Ik weet alleen dat Adeline de vorm is. Die heeft al twee geweldige proeven neergelegd. En we hebben, ik heb al de hele tijd tegen haar gezegd, hou gewoon die constante factor vast. Maak geen fouten. En dan is het misschien niet altijd even briljant, maar het is wel technisch hoogstaand pijl. Dus als ze dit kan volhouden en in de kuur blijft Charlotte weer fouten maken... Nou dan denk ik dat we misschien nog een keer aan de beurt kunnen komen. En Edward Galmert aan de cover, dat is een, een blijvertje. Ook het, het, het hoger niveau wat hij hier laat zien in zo'n hele korte tijd. Eigenlijk in een paar maanden tijd. Ja, ik denk dat het nog beter kan. Dus voor hetgeen, kort die korte, wat hij nou heeft, is gewoon geweldig wat hij gepresteerd heeft. Dus, uh, nou, je ziet een blij coach hier. Blije coach. Chef Jansen zei dat en we hebben een blije dag. En uh, we gaan naar het atletiekstadion, Andy Houtkamp. En jij weet wel voor mij dat ik ook een atletiek freak ben. Maar ik ja. zeg nu toch voor het eerst in de Olympische historie qua Nederland. We hebben nu zo'n mooie dag gehad. Daar kan zelfs Andy met de atletiek niet meer overheen. <lacht> vanavond. Ik moet je ook eerlijk zeggen en ik heb het ook getweet. Ik heb vanmiddag, uh, toen ik uh, de avond zat voor te bereiden in mijn uh, appartement... heb ik zitten kijken naar Epke Zonderland. Traan in mijn ogen en echt uh, uh, een koude rilling op mijn rug. Het, uh, ik moet zeggen, de 100-meter-finale was geweldig, maar hier heb ik zo verschrikkelijk van genoten. Maar ik denk iedereen, en ja. uh, dat is ook niet zo gek. En een atletiek vanavond is toch weer mooi. Want als we gaan kijken, terwijl nu de dames worden gehuldigd van de 3000-meter-stippeltjes, we gaan kijken naar het hoogspringen bij de mannen. We gaan kijken naar, uh, ik sla even over, uh, de Nederlanders over, de 100 hoorden. Halve finale en finale. Dat wordt een, een spetter van een finale. Ik denk dat we het eerste wereldrecord gaan zien vanavond. Maar je weet het nooit, dat kun je nooit voorspellen. Maar daar zal ze heel dichtbij zijn. Daar gaan we het allemaal later over hebben. Sally Pearson heb ik het over. We krijgen de finale van de, 400, van de 100 meter hoor, heb ik al gezegd. En van de 1500 meter, daar eindigen we mee. Maar we hebben ook Nederlanders in actie. Eentje in de finale, net aan. Als twaalfde ging je naar de finale. Erik KD met de discus werpen. En als hij iets heel geeks doet... hij kan een 67,5 meter gooien. Mocht hij in de buurt van zijn persoonlijk record komen... wat ik niet verwacht, want hij is ook licht geblesseerd. Ik zie hem nu trouwens uh, op de schermen uh, beneden warm uh, uh, wandelen, zeg maar. Dan kan hij nog iets uh, geeks doen. Maar dan moet hij echt uh, boven zichzelf uitstijgen. Uh, iemand die dat uh, ook kan, maar het ook heel zwaar zal krijgen... is uh, Robert Lathouwers... Halve finale, 800 meter. Is een jongen die het in zich heeft, is een knokker. En met name als het groepje, uh, als zijn serie bij elkaar blijft... dan is hij met zijn sterke eindsprint uh, best wel kans hebben om bij de eerste twee te komen. En dat zal moeten, of bij de tijdsnelste. Maar eerste twee zou het mooiste zijn om dan een uh, finale plaats te halen. Alles is mogelijk. En dat is het mooie van sport, dat hebben we vandaag alweer gezien. Nou, wij gaan er uh, ondanks die mooie sportdag ook vanavond gewoon van genieten, en die Want wij zijn dol op atletiek. En dan Mooi. hebben we ook nog uh, Feyenoord tegen Dynamo Kiev, Ronald van der Geer. Ja, daar uh, is het dringen in de Kuip. Uh, iedereen heeft uh, natuurlijk nog even naar Opke Zonderland gekeken... maar daarna afgereisd uh, door de stromende regen... ...naar Rotterdam om deze wedstrijd mee te mogen maken voor de Champions League. Het is uniek, zo lijkt het. Want tot de laatste plaats is het stadion echt vol. Ook de mensen die op vakantie waren hebben anderen met de seizoenkaart ingeleverd... ...om anderen de gelegenheid te geven om vanavond bij deze wedstrijd aanwezig te zijn. Feyenoord begint helaas met een 2-in-achterstand opgelopen een week geleden. De ontmoeting dus in Kiev waar het 60 minuten goed ging en het laatste half uur niet. Iets waar Ronald Koeman op gehamerd heeft. We hebben een kans, maar dan moeten we... 9 minuten goed zijn. Als we kijken naar de opstelling van Feyenoord. één wijziging ten opzichte van vorige week. Koeman begint nu met drie spitsen. Dat betekent entree van Guillaume Fernandes in het elftal. En Ruud Vormer is de man die plaats heeft moeten maken. Hij dus op de bank. De opstelling van Dynamo Kiev is ook vrijwel gelijk. De enige man die daar ontbreekt, of die in het elftal is gekomen, is Gusev. Invaller al een week geleden. En voor hem Nico Krantsjar moeten wijken. De Kroatisch International gekocht voor 10 miljoen. Maar hij zit straks ook op de bank. De muziek is inmiddels gestart. De tunnel gaat open. Ja, en iedereen duimt hier. Een goed resultaat brengt Feyenoord namelijk in de play-offs van de Champions League. Een niveau waar men heel lang geleden inactief is geweest, 2002 om precies te zijn. Toen was het nog de groepsfase, zover is het nog lang niet. Eerst maar eens even over Kiev heen, dat moet dan vanavond gebeuren. Ronald van der Geer in die gezellige, geen woorden maar daden, Kuip. Voor ons zit het erop. Wij kijken terug op, uh, we hebben het al vaak gezegd over de gelopen uur, heerlijke sporturen. Uh, we doen het niet iedere dag, maar vandaag even extra dank aan Edwin Cornelis Sebastian Timmerman en Ed van der Bent die de afgelopen uren voor... Prachtige, spannende radio zorgt bij de medailles die gewonnen werden. Wij genoten ervan. Maar die prachtige, spannende radio gaat gewoon door via de Radio 1 sportzomer. Herman van der Zand, Robert Meder staan al klaar in de startblokken. Eén hoorde hebben ze hier nog te nemen en dan komen ze in de stoelen duiken. En dan gaat de Radio 1 sportzomer vanavond tot 11 uur. Zoals iedere dag, gewoon weer verder. Vanuit een medaillerijk Londen gaan wij uh, feestvier een beetje vanavond. Klein beetje.